Ik wilde het hebben over het Paulusbrief aan de Ephesius. Deel 1 staat erbij. Er wordt waarschijnlijk een vervolgserie. Maar we starten met het eerste gedeelte van de brief van Paulus aan de Ephesius. En de Ephesius waren dus de gelovigen uit de heidenen. Dat waren dus niet de joden zelf, maar de gelovigen uit de heidenen. En hij begint, Paulus, hij stelt zich er eerst voor. Ik ben een apostel van Jezus, van Yeshua zoals wij zeggen... Christus staat erachter de gezalvde, de Messias, betekent dat in het Hebreeuws. Dus wij spreken het liefst eigenlijk van Yeshua aan Messias. Door de wil van God aan de heilige en gelovige in Yeshua de Messias die in Efeze zijn. Dus in Efeze was dus al een gemeente waar hij aan schrijft. En hun snappen dat waarschijnlijk. Van als hij het heeft over Yeshua de Messias, dat is hun reden om gemeente te zijn in Efeze. Dat is de reden dat ze bij elkaar zijn, net zoals dat wij... Dat ook voor ons ook dat de reden is dat we bij elkaar zijn. Want we hebben gelukkig dat ook ontdekt. Genade zij u zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Yeshua de Messias. Dus hij spreekt ook een zegenbede uit over hun. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Yeshua de Messias. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in de Messias. Dus alle zegen die we krijgen gebeurt eigenlijk via de Messias. Want als hij er niet geweest was, ja, dan had het allemaal niet zoveel zin, zegt hij ook ergens. Hè? Als, we, als hij overleden was geweest en hij was niet opgestaan, ja, dan was ons geloof eigenlijk zinloos geweest. En dat ademt eigenlijk elke brief van Paulus, die ademt daaruit. We gaan even kijken wat er nou in de grondtekst staat. Paulus, een apostel, staat er. Nou, weet je veel op de hoogte zijn met de strongnummers. Er dus is een heel slim iemand geweest die heeft alle woorden in het Hebreeuws en in het Grieks heeft hij een nummer gegeven... en dat uitgewerkt, zodat je eigenlijk dus kunt zien wat is nou precies de betekenis van een bepaald woord die in de Bijbel staat. staat er dus, als je een Bijbel met de stroomnummers hebt, staat dat erachter en kun je dus opzoeken... Ja, wat betekent dat nou? Een apostel, een gedelegeerde, een boodschapper van Yeshua de Messias. En een boodschapper is altijd gekoppeld aan iemand. Een boodschapper die staat niet op zichzelf... Het is ook niet iemand die zelf die boodschap verzint. Nee, een boodschapper is iemand die een boodschap brengt van iemand anders. Een gedelegeerde. Hij is afgevaard, kun je zeggen. Door de wil van Yahweh. Het was niet zijn eigen wil. Paulus had een hele andere wil. Pas op de weg naar Damascus wordt zijn wil veranderd. Daarvoor was hij overtuigd tegenstander van de weg van Yeshua. En daar krijgt hij te maken met de wil van Yahweh. Hij krijgt ineens... Wordt hij stilgezet en hij hoort een stem, een Hebreeuwse stem staat er zelfs uit de hemel. En die zegt: Paulus, het is dwaas om zo bezig te blijven, om zeg maar, je de hielen tegen de riek aan te schoppen. En dan zegt hij: Wie bent u, heren? En dan zegt hij: Ik ben Yeshua die jij vervolgt. En dat moet een gigantische schrik zijn geweest voor Paulus, want hij dacht echt dat hij het goed deed, dat hij echt ja werd diende en hij vervolgde. ...de zoon van Yahweh. Het is geschreven aan de heiligen, aan de saints... ...staat er dan in het Engels, hè, leuk, de saints... ...en gelovigen, de getrouwen, de eerlijke... ...in de Messias, Yeshua... ...die in de feesten zijn. Dus bij bewaren ze allemaal bij elkaar... ...en worden allemaal in één keer aangeschreven. Genade... zij u en vrede... ...shalom, rust van Yahweh... ...onze vader... ...en van de Heer Yeshua, de Messias. Gezegend... ...geprezen zei de God en Vader van onze Here Yeshua de Messias. de dus stad Kyrios Heer. Die, de Vader dus, ons gezegend heeft... met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Nou, dat moet een gigantisch... We hebben net dat Rijk gezien van aos Veros. Dat was natuurlijk gigantisch. Maar dat is niets, maar ook helemaal niets... in vergelijking met de geestelijke gewesten... of de hemelse gewesten... die Yahweh gemaakt heeft. De macht die daaruit... Voortkomt, dat is onvoorstelbaar en daarom wordt hij ook genoemd Yahweh van de hemelse legers in de Messias omdat Yahweh ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft geweldig hè dat hij dus al voor wat hij startte met de schepping de mens al op het oog had het is ook helemaal fout gegaan in het begin nou dat zal hij zeker meegenomen hebben hij zal echt niet verbaasd zijn geweest van, "Zo, dan gaat het fout zeggen, hoe moet ik nou? Nee, dat heeft hij dus blijkbaar toch wel ingecalculeerd en een plan B gemaakt. En dat plan B, dat is misschien wel plan C en plan D en plan E geworden. Want iedere keer heeft de mens weer een bepaalde keus, wat we vanmorgen ook zagen. Esther kreeg de keus, ga je mee in mijn plan om de Joden te redden? Of zeg je van nee, ik trek me terug en dan had dat plan door iemand anders had het de Joden gered geworden. Want Gods plannen gaan door, maar het wil niet altijd zeggen dat hij dat via een weg doet die hij verzonnen had. Nou, Het gaat natuurlijk altijd via een weg die hij verzonnen had, maar de mens kan erin meespelen. Maar die kan ook zeggen, dat doe ik niet. Hij heeft ons geen stokken en blokken gemaakt, maar wij zijn allemaal verstandige wezens die een keuze moeten maken. Kies dan heden, niet staat er. En dat erkent Paulus ook. Hij heeft dus door voor de gronddaging van de wereld, heeft hij ons uitgekozen. Waarom? Waarom? staat erbij. Waarom? Opdat wij heilig en smetteloos voor hem, voor Yahweh, zouden zijn in de liefde. Dat is zijn bedoeling. Hij wil dat wij doen wat hij van ons vraagt. En dat heeft hij ook ja, nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij heeft altijd daar heel duidelijk over geweest. Ook naar het Joodse volk waar hij mee gestart is. Als luisteren, ik wil dat jullie doen wat ik vraag. Ik wil gewoon dat jullie mijn wetten volgen. Ze zijn allemaal uitgeschreven... Mozes heeft ze uitgelegd, heel duidelijk de vloek en de zegen voor hen neergelegd. En gevraagd van, doe alsjeblieft de goede kant. Kies het leven, kies de zegen. En die vraag krijgen wij ook steeds. Elke keer weer, elke keer weer moet je opnieuw kiezen. Doen we het goede of doen we het verkeerde? Ja, hij heeft ons voorbestemd, Pororizo vooraf bepaald, om als zijn kinderen aangenomen te worden. Geadopteerd staat er eigenlijk. Dus we worden geadopteerd. Wij waren geen ware kinderen. Wij worden geënt. We komen tot geloof en we worden geënt in zijn volk. Dus we worden geadopteerd. We zijn adoptiekinderen. Zou dus je zou kunnen zeggen? Wel met dezelfde rechten. Want een adoptiekind heeft exact dezelfde rechten als de echte kinderen. Er is geen verschil tussen. Mag ook niet wettelijk gezien. Je mag een adoptiekind niet achteruit stellen. Je mag niet zeggen van in je testament moest luisteren, ik heb een testament. En ik maak voor mijn eigen kinderen die krijgen, dus de, de erfdus wordt verdeeld en mijn adoptie die haal ik eruit. Nee, dat mag niet. Het is je kind. En zo worden ze ook benoemd. Ze hebben recht op alles wat de vader overdraagt. En daarom staat er ook, zijn kinderen. Er zit dus geen verschil in. Wat wel heel vaak gedacht wordt, dus zijn de joden ook van overtuigd. Van nee, de geloven uit de heiden hoorden er niet bij... Dan zien we het toch apart. Paulus zegt er heel duidelijk over, we zijn één volk geworden. De scheidsmuur is weggehaald. die Er was. Ja, nee, er is geen verschil meer, we zijn gewoon één volk geworden. Nou, als we één volk zijn, ben ik ervan overtuigd, dan is er ook maar één wet. Het kan niet zo zijn. Yeshua zegt, als een koninkrijk verdeeld wordt, dan gaat het ten onder. Dat koninkrijk zal nooit verdeeld worden of ten onder gaan... Betekent dat er dus maar één koninkrijk is en dat geldt er ook maar één wet. Het kan niet zo zijn dat er dus twee groepen zijn die zeggen, joh, tegen de joden, jullie moeten het hele Torah houden. En de uit heidenen van, Rommel, jullie maar wat aan, maakt niet uit. Nee, zo is het niet bedoeld. En zo heeft Paulus ook nooit over geschreven. Door Yeshua, de Messias in zichzelf. Dus wij kunnen niet zomaar kinderen worden, maar we worden geadopteerd door het werk van Yeshua. En dat is logisch, want de wetten waren allemaal geschonden. In de Tora staat heel duidelijk wat er gebeuren moest om elk jaar weer opnieuw grote verzoendag te kunnen houden. Er moesten offers gebracht worden, maar die wezen naar Yeshua tot het volmaakte offer gebracht zou worden. En dat is gebeurd. En dan word je dus echt kinderen. En dat geldt dus natuurlijk ook voor de Joodse burgers die zullen ook op een gegeven moment hem moeten aannemen en moeten erkennen via maar luisteren van offers gebracht worden kunnen er niet meer de tempel bestaat niet dus er kunnen geen offers gebracht meer worden want het offer is al gebracht alleen die ogen moeten nog open en dat staat er ook hun hebben een sluier gekregen waardoor wij het hel naar de heiden is gegaan en hun sluier moet opgelicht worden maar er staat ook heel duidelijk beschreven in het Oude Testament... dat ook de sluier van de volkeren opgelicht zal moeten worden. En dat zal ook moeten gebeuren, want ook de gelovigen uit de heiden... hebben allemaal een grote sluier om zich heen... omdat ze niet precies zien wat ze moeten zien. Maar dat gaat gebeuren. Overeenkomstig het welbehagen van Jahwe's wil, want daar gaat het om. He, uiteindelijk, dat staat er ook, zal alles, he, zal Yeshua ook alles overdragen... Aan de vader, want er zal alles worden in hem en door hem. Want uiteindelijk gaat alles over de lof aan Yahweh. Tot lof van de heerlijkheid van Yahweh's genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in Yeshua. Het is natuurlijk geweldig hè, dat hij dat plan gemaakt heeft om toch de wereld te redden. Terwijl er eigenlijk geen hoop meer was, stuurt hij zijn zoon. En zorgt hij ervoor dat door het werk van Yeshua... wij weer een relatie kunnen aangaan met de vader. In Yeshua hebben wij de verlossing, de vrijspraak, Dat betekent dat ook. Nee, dat is de eerste zegen die we krijgen, kan je kunnen zeggen... door Yeshua's bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Wat ons natuurlijk verschrikkelijk dwars zat. Want door die overtredingen konden wij niet... in de omgeving of in de nabijheid van Yahweh komen. Dat zat ertussen... Hij kan geen overtredingen verdragen. Hij kan geen onrecht verdragen. Bij hem moet het heilig en rein zijn. En dat benaderen wij niet. benaderen wij alleen maar als we dus gereinigd worden door het bloed van Yeshua. Overinkomstig de rijkdom van vaders genade. Het is natuurlijk geweldig dat God dat verzonnen heeft. Dat God dat geregeld heeft. En dat dat hele plan doorgegaan is. En dat was ook een vraag. Het staat ook heel duidelijk in de psalmen. Van... Ja, wie zal ik zenden? Wie zal ik zenden? En dan zegt Yeshua, die zegt, van zend mij. Ik wil heel graag doen wat u in uw boek al heeft geschreven. Dus laat mij uw wet doen, uw wil doen. En dat gebeurt ook. Die de Vader ons overvloedig geschonken heeft, dus de rijkdom van zijn genade, in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen ja, we ons overeenkomstig zijn welbehagen, die hij in zichzelf voorgenomen had. Geweldig, hè? Want er was niemand anders. Dus hij moest met zichzelf overleggen en voor zichzelf een besluit nemen en de plannen maken. Het geheimnis van zijn wil bekend maakte om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in de Messias bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dus dat was de bedoeling, dat alles weer bij elkaar gebracht zou worden. Wat dus verstrooid was. En wat eigenlijk, het Joodse volk ook, is helemaal verstrooid over heel de aarde. En langzamerhand zie je dat het weer terugkomt naar wat bedoeld is. Het komt weer terug naar Israël. Het land zal weer tot bloei komen. Dat zie je ook al gebeuren. Al is het nog maar ten dele. Maar het zal op een gegeven moment alles weer worden zoals hij bedoeld had. En zoals hij gepland had. In de Messias zijn wij ook een erfdeel. Erfgenaam, familielid geworden. Dus de tweede zegen, die hadden we niet, maar die krijgen we wel. Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Yahweh. Die alle dingen werkt over de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van Yahweh's heerlijkheid zouden zijn... wij die al eerder onze hopen op de Messias gevestigd hadden, zegt Paulus. En of hij het dan over zichzelf heeft, dat hij, want hij had die verwachting al. Dat merk je ook zeg maar, als je met orthodoxe joden praat. Ze hebben een gigantische Messias-verwachting. Die gaat vele malen boven onze verwachting uit. Die leven daardoor. Alles wat ze doen heeft te maken met de Messias. Alleen die moet nog komen volgens hun. Dan kijken ze naar uit. Alhoewel er wel wat gaat groeien. Je merkt dat er al vele zijn die een openingetje houden. En die zeggen, nou ja, misschien is die toch al een keer geweest. Dat zal dan een van de eerste vragen zijn die we hem stellen. Van bent u hier al eerder geweest? Dus dat is wel aan het veranderen. Wat ook aan het veranderen is dat het nu officieel het Nieuwe Testament geleerd wordt op alle scholen. Dat is nog maar sinds twee jaar. Maar in Israël wordt nu het Nieuwe Testament ook opengedaan. En er wordt uitgeleerd. Geweldig. Heel erg mooi. In Yeshua bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt en dat staat er dan begrijpen... aannemen wat er is gezegd... staat er eigenlijk in de grondtekst. Nou, dit komt helemaal overeen... met waar we mee gestart zijn... met het schema. Het horen en het doen... dat hoort bij elkaar. Het schema, dus hoor Israël... dat betekent van... als je het hoort, dan doe je het. Anders heb je het niet gehoord. Zo is dus de Hebreeuwse redenering. Als je zegt dat je het gehoord hebt... en je doet het niet... dan zeggen ze, dan heb je het niet gehoord. Want als je het wel gehoord hebt, dan zou je het doen... Er is natuurlijk heel verschil met wat er gebeurd is nadat ze dus de wet hebben gekregen op de Sinai. Toen zijn ze wel afgeweken. Maar die houding is eigenlijk heel anders geworden. Nu is het meer van je hoort het en je doet het. En daar gaat Paulus dus ook van uit. Van luisteren, Je hebt het evangelie gehoord. En dan doe je het ook. En Yeshua bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. Nou apart ja, apart gezet, gemarkeerd, gewaarmerkt. Nou, daar hebben we het vanmorgen heel over gehad, over dat zegel van koning Aosferos. Toen Haman dat zegel kreeg, was elk besluit wat hij nam... en hij dat zegel eronder zette van de koning, was net alsof de koning dat besluit nam. En dat is hier dus ook zo. We zijn verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte. Dat betekent dat wij dus ook dat zegel hebben. De vader heeft ons dat zegel gegeven, moet luisteren, je hoort erbij. Daar zit mijn naam aan vast. Dat zegt hij dus niet zomaar... Maar dat staat vast. Dat is de derde zegen. Het is natuurlijk onvoorstelbaar dat wij daar echt op vast mogen staan. Van het is niet zomaar iemand die dat zegt. Nee, de Vader zelf zegt het. Dat wij erbij horen. Dat we tot geloof gekomen zijn. En dat hij ons echt waarmerkt: van je hoort erbij. Je bent een kind. Ook al ben je een geadopteerd kind, maar je bent een echt kind. Je hoort er echt bij. Daar zit dus geen verschil in. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel... tot lof van zijn heerlijkheid. Geweldig, hè? Dus het is niet onze eigen verdiensten. Nee, het is de verdiensten van Yeshua door de vader... dat we dit gekregen hebben en dat we dat tot ons mogen nemen... en dat we dat eigenlijk eigenen. Wij moeten dat zelf ook eigenen. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat er gebeurt met een adoptiekind. En daar is de laatste tijd heel veel over te doen. Er is ook heel veel misgegaan in Nederland... Ook wel over de rest van de wereld met adoptiekinderen. Vanuit met name Sina en noem maar op. En wat je dus ziet is, die kinderen worden meegenomen als adoptiekind. Worden in principe behandeld als eigen kind. Maar die kinderen krijgen daar een identiteitscrisis mee op een gegeven moment. Want die merken dat ze niet exact hetzelfde zijn. Dus dat ze totaal anders zijn als het eigen kind. En op dat moment moet zo'n kind moet het gaan eigenen. Moet eigenlijk bij zichzelf besluiten, ja ik ben een kind... Als ze dat niet doet, dan blijft ze in die identiteitscrisis en gaat ze zich afzetten tegen haar adoptieouders. Wat enorm speelt de laatste tijd. Er komt steeds meer eigenlijk problemen. En dan zie je van ja, ze zullen zelf ook een keuze moeten maken. Ze zijn natuurlijk uitgekozen, maar hun moeten ook op een gegeven moment kiezen. Voor hun adoptieouders. En gebeurt dat niet, dan gaat het fout. Dat geeft ook een beetje weer van eh, hoe heel die adoptie eigenlijk verliep. Nee, het was niet echt een goed systeem. Maar goed, dat is bij God wel zo. Nee, bij God is het onberouwelijk. We zijn uitgekozen. En als wij zeggen van ja, heer. Wij willen graag uw kind zijn. Dan geeft hij dat zegel. Dan is dat zegel, is dus, vast. Daarom. Omdat ook ik gehoord heb van het geloof... in de here Yeshua onder u. En van de liefde voor alle heiligen. Houd ik niet op voor u te danken, zegt Paulus. Dus hij had gehoord. Via, via. Dat daar dus gelovigen waren in de fezen, En dat die bezig waren om dus te danken en te bidden voor dus mensen zoals hij... die dus op pad waren om het evangelie te verspreiden over heel de wereld. En hij denkt dus in zijn gebeden aan hen. Making mention of you in my prayers, zegt hij in het Engels. Dwing ik mezelf u te gedenken in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer, Yeshua de Messias, de Vader van de Heerlijkheid... u de geest van wijsheid, de rationele geest, de ziel... en van openbaring geeft... En die hebben we nodig. Wij moeten eigenlijk geleid worden door de Heilige Geest... om echt alles te ontdekken wat hij opgeschreven heeft in zijn woord... en wat hij precies bedoelt. En dat staat ook steeds in de Bijbel. van Als we op onszelf allerlei dingen gaan proberen uit te leggen... of daar zelf allerlei draaien aan gaan geven, dan gaat het mis. Dan gaat het gewoon fout. In het kennen van hem. De nauwkeurige en correcte kennis staat er eigenlijk. Want dat is echt kennen... Namelijk, verlichte ogen van uw verstand. En dan staat er op een straat, oplichten, laten schijnen, blinken. En dat zie je ook af en toe, hè? als iemand zeg maar op een gegeven moment iets gaat snappen. Nou, ik sta zelf voor de klas en dan heb je het wel eens. Dat kinderen echt ineens snappen wat je bedoelt. En dat is echt zo'n aha-moment. En dan zie je echt die ogen, zie je echt oplichten. Van, van, nou, dat is zo geweldig dat iemand echt het snapt. Ja, ik snap het, ik snap het. En dat is eigenlijk wat hij bedoelt, de verlichte ogen van uw verstand. Dat ze echt doorkrijgen, waar heeft hij het nou over? Waar gaat het nou over? Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Een goede verwachting. En dan die roeping, dat is eigenlijk een uitnodiging. Wat nog steeds klinkt. Kies heden wie gij dienen zult. En dat blijft. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de Heiligen. En dat is natuurlijk een gigantische heerlijkheid... wat wij verwachten en waar we naar uitkijken. En wat de alles overtreffende grootheid van Jahwes kracht is... aan ons die geloven. Dat is onvoor... ja, je kunt het niet beschrijven. Het gaat je zo je verstand erboven... wat hij heeft weggelegd voor zijn volk. Dat is onvoorstelbaar. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht... die hij gewerkt heeft in de Messias... Toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. En wij kennen ook een hele hoop sterren of grootheden. Tegenwoordig de Paus, Trump, Poetin, noem maar op. Worden zoveel mensen worden geroemd en geloofd en geprezen. En dat stelt allemaal niks voor. Dat is niks in vergelijking met, met hem. Die, ja, hele alles overtreffende grootheid is. Die niet te beschrijven is. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende, zegt hij. He, dus dat staan, dat wij dus een blik zouden krijgen in de komende wereld. Nou, er staat ook, he, daar is nog nooit iemand teruggekomen om dat te vertellen. Dat is onvoorstelbaar, zo groot als dat is. En ja, heeft alle dingen aan Yeshua's voeten onderworpen. Net zoals Jozef alle macht kreeg van de farao. De farao zei dat ook tegen Jozef: Hier heb je mijn ring. Alle besluiten die jij neemt zijn in mijn naam. En hebben dezelfde kracht en macht als dat ik het deed. En dat is met Yeshua ook zo. Maar zichzelf geen farao mag noemen. Op het moment dat Jozef zei: Ik ben farao. Dan, ja, dan ging het fout. Dan ging zijn kop eraf. Dat mocht niet. En Jabe heeft alle dingen aan Yeshua's voeten onderworpen. Heeft Yeshua als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die Yeshua's lichaam is. He? Dus de gemeente is Yeshua's lichaam. En de vervulling van Java, die alles in allen vervult. Efezeus 2, ook u heeft Java met Yeshua levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Best een rare gewaarwording als je dat hoort, zeg maar dat je eigenlijk dood was. En dat nou, de wereld die zegt, zo raar joh, ik leef toch gewoon. Daar heb jij dat toch over? Maar Gods woord zegt heel duidelijk. Wij waren dood door de overtredingen en de zonden. En er was gewoon geen hoop meer. Totdat onze ogen open gingen voor wat al heeft gedaan. Het evangelie wat gebracht wordt. Waarin u voorheen gewandeld hebt over inkomstig het tijdperk van deze wereld. Nou dat is niet veranderd hè? Dat was toen in de wereld van Paulus zo. Dat overal werd er gezondigd. Overal werd natuurlijk afgeweken van wat God voorgeschreven had. Dat is niet veranderd. Over inkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. En dan heeft hij het over de Satan van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. En dat is alleen maar gegroeid, denk ik. Het aantal kinderen van de ongehoorzaamheid, dat is gigantisch groot. Want hoeveel zijn er nou nog die dus willen leven volgens zijn wetten? En die ze willen doen wat hij vraagt. Onder u, wij ook al een voorheen verkeerde, zegt Paulus. Dus hij sluit zichzelf er ook heel doelbewust bij in. Hij ging ook de verkeerde kant op. Hij dacht dat hij iets heel goeds deed. Dat hij bezig was om Gods werk uit te voeren. En het bleek dat hij dus bezig was om Gods werk af te breken. En alle mensen die dus echt God wilden dienen... die bracht hij naar de gevangenis en die liet hij geestelen. In de begeerte van ons vlees, gewoon doen wat je zelf wil. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns. Nou, dat mag niet meer gezegd worden. Je mag niet zeggen van, uh, dat je kinderen des toorns zijn, totdat we dus tot geloof komen en overgezet worden van de dood in het leven. Dat is een gedachte, dat mag ik je eigenlijk niet meer noemen, want dat is helemaal niet zo. We zijn toch gewoon allemaal mensen en we hebben daar helemaal geen last van, volgens Paulus wel. Volgens Paulus is het heel duidelijk dat wij in de dood zitten door het zondige, door ongehoorzaam te zijn en dat we pas gaan leven op het moment dat wij het evangelie aanvaarden. Dus echt kinderen van God worden. Dus overgezet worden van de dood in het leven. Maar Yahweh die rijk is in barmhartigheid... heeft ons door zijn grote liefde... waarmee hij ons lief gehad heeft... ook toen wij dood waren door de overtredingen. Dus niet pas nadat we dus tot bekering gekomen waren... en we een goed leven gingen leiden. Nee, het was daarvoor al. Voordat wij zeg maar, dus ons bekeerd hadden... had hij al een liefde voor ons. Dan heeft hij dus al gezorgd dat alles in orde was zodat wij die stap konden nemen. Dus het hing niet van ons af. Nee, het hing van Hem af. En Hij had alles al geregeld. Dat is tigerlijk mooi. Hij heeft met de Messias levend gemaakt, uitgenaden, met U zalig geworden. En heeft ons met Hem opgewekt. Dus op het moment dat Yeshua opgewekt wordt, neemt Hij eigenlijk ons mee. En dat staat er ook, hè, dat Hij gevangenen meegevoerd heeft. Ja, in principe heeft Hij elke gelovige die dus later in Hem gelooft in hem geen geloven, heeft hij meegenomen. Nee, dat staat hier. Hij heeft ons met hem opgewekt. Wij waren dood, net als dat Yeshua dood was. En we worden opgewekt en we komen tot geloof en tot leven. Met hem in de hemelse gewesten gezet in Yeshua, de Messias. Opdat hij, ja, wij in de komende eeuwen... de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Nee, hij bewijst het door de goede tierenheid over ons in Yeshua, de Messias... Hij had natuurlijk dat gewoon bij een plan kunnen houden, het plan kunnen laten opschrijven. En er verder geen gevolgen meer aan kunnen geven. Maar mijn is dat plan, dat ligt daar. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gewoon het bewezen. Hij heeft het echt uitgevoerd. De Yahshua heeft het ook uitgevoerd. En daardoor is zeg maar, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade bewezen. Hij heeft bewezen dat wat hij zei en wat hij gepland had, dat hij dat ook uitvoert. Waardoor wij dus tot geloof konden komen. door de goede tierheid over ons in Yeshua de Messias. Want, zegt hij nogmaals. Uit genade bent u zalig geworden. door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van Yahweh. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. want wij zijn zijn maaksel, zijn creatie staat. Geschapen, gecreëerd in Yeshua de Messias. om goede werken te doen. Op het moment dat je overstapt van de dood in het leven. Door dus je geloof in Jezus en de Messias... ...word je geschapen om goede werken te doen. De wet wordt in je hart geschreven. Daarvoor lees je de wet. Maar op het moment dat je overstapt, wordt de wet in je hart geschreven. En wil je niet meer leven zoals je daarvoor deed. Maar wil je gewoon leven zoals hij het voorschrijft. En gewoon zijn wet doen. Wij zijn met de Messias levend gemaakt, staat in Ephesians 2, vers 5. Dat is zo mooi met de Bijbel, dat je iedere keer weer terug kan grijpen... Naar meerdere bewijzen van iets wat gezegd wordt. opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u, die voorheen heidenen was in het vlees. en onbesneden genoemd werd. door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees. die met de hand gebeurt. dat u in die tijd zonder de messias was. Wij hadden geen hoop. vervreemd van het burgerschap. buitengesloten staat er eigenlijk. Hij hey, vervreemd. het is een beetje een rare vertaling. Want vervreemd zou kunnen zijn dat je in principe eerst wel erbij hoorde, maar er eigenlijk van vandaan bent gegaan. En dat was niet zo. We waren buitengesloten, wij hoorden er niet bij. Maar we zijn ingesloten geworden. We zijn inwoner geworden. We hebben het burgerschap van Israël gekregen. En vreemdingen wat betreft de verbonden van de belofte. Dus voordat wij tot geloof gekomen waren, hoorden we er gewoon niet bij. Dat zegt hij. Pas toen we tot geloof kwamen, worden wij dus burgers en zijn we geen vreemdelingen meer. Geen buitenlanders. Geen allochtonen, wat je niet meer mag zeggen, maar dat is het eigenlijk. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, Yeshua de Messias, bent u, die voorheen ver af was, door het bloed, door het bloedvergieten van de Messias, dichtbij gekomen. Zijn we geënt. Want hij, Yeshua, is onze vrede. Die beide, Jood en Heide, één gemaakt heeft. En door de tussenmuur. Dit gaat zinnen over de tussenmuur bij de tempel. Die scheiding maakte tussen voorhoofd van de tempel en de grote voorhoofd van de heidenen. Die, zoals Flavius Josephus beschrijft, drie L hoog was. Ongeveer drie meter hoog met pilaren waarop borden bevestigd waren. Met waarschuwing in het Grieks en het Latijn verboden voor christenen. Nou, dat stond er dus niet, hè. Er stond heidenen. Maar wij, wij zeggen dat wij dus erbij horen. Nee, dus eigenlijk zou je zeggen van... ...dat had dan moeten staan verboden voor christenen. Nee, verboden voor heidenen. Wij zijn heidenen. Wij zijn wel gelovig uit de heidenen... ...maar wij zijn volgens de Bijbel... ...zijn wij dus de heidenen. Dus wat er beschreven staat voor de heidenen... ...dat geldt dus voor ons. Wij zijn niet in de plaats gekomen van zijn volk. En dat zegt Yeshua ook. Als hij op aarde is, zegt hij... ...ik ben alleen maar gekomen voor het huis van Israël. En daarbuiten niet... En gelukkig, gelukkig zijn er af en toe mensen geweest die een beroep op hem deden. heidense vrouw bijvoorbeeld die naar hem toe komt en pleit voor haar dochter. En dan zegt hij gewoon tegen haar, maar ik, ik heb niks met je te maken. Hij zei, ik ben alleen maar gekomen voor Israël. Sorry. Het, is, het, het, het kan niet zo zijn, zegt hij, dat ik brood geef wat voor de kinderen bestemd is. En dat ik het de honden toewerp. Met andere woorden, ze wordt gewoon voor een hond uitgemaakt. Een hele grote belediging. En zij pakt dat zelf een voorbeeld beet en ze zegt, ja... Maar de hondjes zitten onder de tafel en die eten ook van de kruimpjes die van de tafel afvallen. En dan zegt hij van groot is uw geloof. Groot is uw geloof. U geschieden naar uw geloof. En haar dochter die wordt genezen. Geweldig. Een enorm mooi voorbeeld. Waar eigenlijk gespeeld wordt met de, ja, met de verordeningen van Jaweh van En die ineens een hele andere ombedraai krijgen. En alleen maar omdat ze pleit op bepaalde dingen die gewoon een feit zijn. Dat honden zitten echt onder de tafel en die eten mee. Geweldig dat het op dat moment naar boven komt bij haar en dat ze dat weet te verwoorden. Die tussenmuur die maakt een scheiding tussen de heidenen en tussen het echte volk. En Yeshua die zegt, die is afgebroken. Althans Paulus die maakt die conclusie dat Yeshua die afgebroken heeft. En dat daardoor er dus maar één volk is ontstaan. Dan heeft hij de vijandschap in zijn vlees er niet gedaan. Want dat kon niet anders, het moest door zijn vlees heen in zijn vlees door zich over te geven als volkomen verzoening... en als hoge priester met zijn eigen bloed... de tempel die niet met handen gemaakt is binnen te treden... om verzoening te doen voor zijn volk. Hij is hoge priester geworden. Op het moment dat de hoge priester zijn kleren scheurde... toen Yeshua verhoord werd door hem... maakte hij een einde aan zijn hoge priesterschap. Want de hoge priester mocht zijn kleren niet scheuren. En deed hij dat wel... dan was dat het beëindiging van zijn hoge priesterschap. En op dat moment had Yeshua in zijn plaats... En werd de hoge priester en is met zijn eigen bloed de tempel die niet met handen gemaakt is. Waarnaar het voorbeeld gemaakt is, staat er door Mozes op de berg. En daar is hij binnengetreden. Namelijk de wet, het gebod of het bevel van de geboden die uit bepalingen bestond. En hier staat heel duidelijk hè, uit dogma's. Dus er wordt heel veel zien we wel, hij heeft de wet teniet gedaan. Dus hij heeft het niet over de wet die teniet gedaan wordt... Hij heeft het over de dogma's die verdwenen. En daar zat het leven vol van. De joden hadden een hele hoop dogma's. Maar de christenen hebben ook gigantisch veel dogma's. Die helaas niet gebaseerd zijn op de Bijbel. En dat is ontzettend jammer. De heer Jezus heeft daar heel veel tegen geageerd. In zijn tijd tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij wilde daar niks mee te maken hebben. Maar toch zegt hij van dat als jullie... Gerechtigheid niet groter is als die van de schriftkleden en de fariseeën... zul je het koninkrijk de hemelen niet binnen gaan. Dus toch neemt hij hun als voorbeeld. Voor mijn hebben heel veel goede dingen. En die moet je niet overboord gooien. Dus niet het kind met het badwater weggooien. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen... en zo vrede zou maken. Het zou toch geweldig zijn hè? dat we van elkaar zouden erkennen... ja, we zijn broeder en zuster. We horen bij elkaar. Wij worden tot één volk... ...opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen. Door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Ezekiel die zegt, en u mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf... ...en schrijf erop voor Juda en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem een ander stuk hout en schrijf erop voor Jozef, het stuk hout van Ephraim ...en van het hele huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout... ...zodat ze in uw hand één worden. Nou, ik heb daar een plaatje bij, daar staan dus ook uit de namen op van Juda en van Ephraim die dan tot één worden. En bij zijn komst, bij zijn publieke verschijning staat heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was. Dat waren dan de heidenen en aan hen die dichtbij waren, de joden. Want door hem, Yeshua, hebben wij beide, jood en Heiden, door één geest de toegang tot de vader. Er zit geen verschil meer in. Zo bent u dan niet meer vreemdingen en bijwoners... maar medeburgers van de heiligen... En huisgenoten van God. Dat is onvoorstelbaar, omdat je dat echt tot je door laat dringen. Dat je dus in het huis van God mag komen. We zagen net dat lied van Kadosh. Dan probeert een beetje voor te stellen dat je dus gerechtigd bent om als kind binnen te komen. In de aanwezigheid van God, dat is onvoorstelbaar. Dat is echt onvoorstelbaar. Romein 11 zegt, want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was... En tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt ben, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom. En natuurlijk kan dat. Hè? En dat zal gebeuren ook. Nou, dit is dan een ent op de olijfboom. En dit is dan zo'n hele mooie, het schijnt de oudste olijfboom te zijn ter wereld. Want door hem, Yeshua, hebben wij beiden door één geest de toegang tot de vader. We zijn geen vreemdingen en bijwoners meer, medebeurs van de heilige, huisnoten van God gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten... waarvan Yeshua, de Messias, zelf de hoeksteen is. Dus we horen volledig bij. En op wie Yeshua, het hele gebouw, goed samengevoegd... verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Nou, hier is dan de beschrijving van die tempel uit de Zegiel, de derde tempel. Op wie Yeshua, ook u, mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Johannes 14, vers 2, in het huis van mijn vader... Er zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Samenvat de zegeningen. We hebben het over drie zegeningen gehad. In Yeshua hebben wij de verlossing door Yeshua. Door Yeshua's bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van vaders genade. De tweede was in de Messias. Zijn we ook een erfdeel geworden. En de derde was in Yeshua. Bent u ook verzegeld met de heilige geest van de belofte. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Halleluja. Amen.